Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zevenaar is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Volgens de Gelderlander stond het slachtoffer in een winkelwagentje... dat met spanbanden achter een auto was bevestigd... en tijdens het rijden tegen de stoep botste. De politie kan dat niet bevestigen... maar zegt wel op de hoogte te zijn van dat scenario. De precieze toedracht wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Volgens de Gelderlander gaat het om een jonge man. Amsterdamse hotelhouders zeggen het vertrouwen op in het Amsterdamse bestuur. De gemeente wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en bnb's kunnen beperken als het te druk wordt in de stad. De hotelhouders zeggen in de Telegraaf dat ze juist hulp nodig hebben om weer op te starten. In plaats van opnieuw beperkende maatregelen. Spanje opent morgen de landsgrenzen voor alle toeristen uit de EU en de Schengenlanden. Spanje overwoog een quarantaineperiode voor Britten, omdat die andersom ook geldt. Daar wordt nu dus vanaf gezien. Spanje ontvangt jaarlijks rond de 80 miljoen toeristen. Een vijfde van hen is Brits. Een kritisch boek over de Amerikaanse president Trump mag worden uitgegeven. Het is een boek van de ex-veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton... Volgens de regering Trump brengt informatie in dit boek mogelijk de nationale veiligheid in gevaar. Het Witte Huis probeerde de publicatie tegen te houden, maar de rechter wijst dat verzoek af. De voorman van kick-out Zwarte Piet Beweging doet aangifte van bedreiging. Hij zegt dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij, zijn vrouw en zijn kind met de dood worden bedreigd. Op Twitter deelt hij een foto van de brief. De brief is ondertekend door anti-islambeweging Pegida die organisatie ontkent de brief gestuurd te hebben. Het weer op de meeste plaatsen is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 11 graden. Morgen begint vrij zonnig vanuit het westen meer bewolking. In de loop van de middag wat regen. Eerst in het westen en s'avonds ook in het oosten. Het wordt 20 tot 25 graden. Na het weekend meer zon en vanaf dinsdag steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 You deserve the recognition I was wrong, we both know that's the truth I can't uncry the tears you tasted Give back all the time I wasted But if I could ask one thing from you so Don't give up on me Till we reach the glory